Start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 1 uur. Goedemiddag, ik ben Wouter Walgemoed en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Verenigde Staten hebben wervelstormen aan tientallen mensen het leven gekost. De tornado's raasten over een gebied van 300 kilometer. Alleen al in de staat Kentucky vielen er in ieder geval 50 doden. Maar de gouverneur denkt dat het er meer zijn. The is And we fatalities. Dit is een be some of the worst tornado damage that we've seen in a long time. If you are in the area, there are still active cells in severe weather, so stay safe. De schade is groot. 10.0 10 Amerikanen zitten zonder stroom. Ook in andere staten zijn doden gevallen door het noodweer. Door IJssel zijn vooral in delen van Gelderland vanochtend verkeersongelukken gebeurd. Vooral in de omgeving van Apeldoorn, Arnhem en Doetinchem ging het mis. Een aantal auto's raakten van de weg of sloeg over de kop. Er zijn geen berichten over gewonden. Vitesse kwam waarschijnlijk door in de Conference League. In dezelfde pool is de wedstrijd tussen St Tottenham en Stade René vanwege een corona-uitbraak bij Tottenham donderdag afgeblazen. En nu is duidelijk dat de wedstrijd helemaal niet meer wordt gespeeld. Grote kans dat Vitesse, nu nummer 2 in de pool, door mag, denkt ook trainer Ledge. Ik ben overtuigd dat ze hier in februari erbij zijn. Voetbalbond UEFA moet hier nog wel een beslissing over nemen. We kunnen alvast laten horen hoe het klinkt als Max Verstappen morgen inderdaad als eerste Nederlander ooit wereldkampioen Formule 1 wordt in Abu Dhabi. Zangeres Hint, die tegenwoordig in Dubai woont, mag dan het Wilhelmus voor Max zingen. Bij Omroep Wist gaf ze alvast een voorproefje. Wilhelmus van Nassau ben ik van Duitse lood. Even... Wauw! Wauw! Ik hoop het zondag te horen. Dankjewel Hint! Dankjewel. En nog lieve groetjes vanuit Dubai. ze deed jaren geleden mee aan Aardos en is op dit moment populair in het Midden-Oosten. Ze werd via via gevraagd om het Wilhelmus te zingen. Mocht Max morgen de wereldtitel pakken. Het weer nog wat wolken en zon vanmiddag. In het Noordwesten nog kans op een buitje. Het is ongeveer 6 graden. Morgen af en toe regen. Een stuk zachter dan maximaal 12 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Kerst! ZFM! Dit is kerst! Met ZFM! Met Menu! Zandvoort uit Zandvoort!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 Sorokin, die met rozen pak bij, en die leek precies op een kick van mij. Weet je nog wel, je oh. wij kikten al zijn leuke dingen.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 Een bijzonder goedemorgen. En welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort iedere week neem ik u mee op reis. Terug in de tijd in de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Ik bedank nog even als cor-draaier voor het, het beschikbaar stellen... van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. En als opening horen u natuurlijk onze herkenningsmelodie.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 Dat is natuurlijk samen met Toon Hermas en Wim Kamp En we hebben een heleboel leuke plaatjes opgenomen. En een plaatje die af en toe wel eens voorbij komt in dit programma. De laatste tijd wat vaker. Is een plaatje, ik vind hem zo leuk. Een plaat die je niet zo vaak meer hoort. Behalve als je naar dit programma luistert. Wim Sonneveld met zo heerlijk rustig. En waarom? Het is zondagochtend, het is negen uur geweest. Het is buiten nog.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 U luistert naar Zandvoort Zandvoort, met Mario Zandvoort. Zie de brinnen, kussen rotjes zwaaien. Staten en de rier, door boven aan de knie. Zie de brinnen, kussen rotjes draaien. achter en naar boven, zo gaat het steeds maar door. Laat ze maar zwaaien. Geen laat ze maar draaien, laat ze maar gaan. Als we dood zijn, is de. Het...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 Maar doen. Laat ze maar zwaaien, laat ze maar gaan Wees gerust, het kan geen kwaad Laat ze maar draaien en naar was een weekje in Parijs Om de contributie te verdedigen. Ome me biedt de secretaris het om aan Voor die tijd is een eentje Frans zitten leren Maar toen niemand een verstond deed die man Want hij zong op de pico. Geef me maar Amsterdam Dat is mooier dan Parijs Zee. Van de hoogte kreeg je het paard. Als de slager niet toevallig met zijn lange stal te greep, had die nooit geen brood meer gebak. Van de schrik gingen ze gewoon naar beneden. En toen klonk op de champs zei: Geef me maar Amsterdam, dat is mooier dan. Parijs met een miljoen. Geef mij maar Amsterdam. Ja, dat was muziek van uh, Johnny Jordaan. Het geeft mij maar Amsterdam. En daarvoor de Limburgse zusjes met Boerineke Dans En de volgende dame is Anneke Greulow. Geboren als Johanna Louise Greulow. Roepnaam Anneke, geboren in uh, Tondano op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 Stem van de vrouw van onze linkerhuur. Toe wordt wakker. Toe wordt wakker. Wat is dat voor een vreemd geluid? Willem, kom je bed al uit. Korens, kom maar mee Ik ben zo vreselijk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 zo kwamen we met krachtig weer, het eerst bij Keulen. Mijn tante wanst over het dek als een jonge Peulen. Oom Kees nam zijn harmonica en ging aantrekken. En dadelijk zo'n Kromme deuk, boodschap was bistouceus. samen. Vier, vier, vier, vier, vier, tot vier, vier, vier, zo so, wijs je naar een liever mensen Vier, vier, aardes vier, vier, vier, vier, vier, Op rivier, vier, vier, vier. Zo reis je Een met de schuit, schuit, schuit Allemaal in de kajuit, juit Is zo deftig, het is zo fijn, fijn, fijn We leven de tijd van de leer Met Zandvoort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 Ik weet hoe je zag een ander. Hoe je lacht, lacht als hij dans met jou. Hoe je lacht en ik weet en ik weet dat is het grote moment dat ik, ik heb gekend toen je kusde wou. Maar ik Zonder jou, sla je armen zon om Omdat toch alleen van jou maar hou Ik voel me zo alleen Iedere dans, iedere dans is een kans Dat ik, ik vraag, zeg wil je iedere niet graag, graag altijd bij me zijn dans, Iedere dans, Want je weet, want je weet Ik vergeet ik nooit de, de, de dag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 Zon vertrouwd gehoor en hij verkoopt het door. Want als hij maar begint, dan zingt de hele buurt in koor. Ja, daar zijn de appeltjes van Oranje weer. Zien de zappelen, zoek ze zelf maar uit. Kleine, grote, heb elke maart, in elke maat. Bijtere zin, het je in zo roept de man op straat. Daar zijn de appeltjes van Oranjeweer. Oranje weer. een kistje in. Geld dan mevrouw, die staat er niet voor lauwe Van je hele olle houten er maar in. En van je hele olle houten moet maar in. En van je hele olle houten op maar in. Ze zijn nog eens zo fijn als de handeltjes van Pietijn. En van je hele olle houten op maar in. Van van je hele alle hander moet maar in. En van je hela, van je holen allemaal appeltjes van oranje, had er de mot maar in. Ja, dat was Max van Praag met een leuke plaat. Daar zijn de appeltjes van Oranje weer. En daar vroeg u een eentje van kapellen. En het kinderen de karre Met naar de speeltuin de plaat die haar haar hele leven heeft mogen achtervolgen. Cornelia Maria, roepnaam Corrie Brokken. Geboren in Breda op 3 december 1932. En overleden in Laren, Noord-Holland op 31 mei 2016. Was een Nederlandse zangeres, radio- en televisiepresentatrice. En juriste, advocaat en daarna rechter. Met in de eerste plaats... Uh... Met de eerste plaats op het Eurovisie Songfestival van 1957. Was zij de eerste Nederlandse die deze plek wist te bereiken. Ook woont ze twee Edison's. dat was in 1963 en 1995. U wordt er nu Corrie Brokken met de tweedehands Jet. Vader heeft een handel in ongeregeld goed. Tussen oude spullen ben ik op.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 And Nog meer, alleen nog maar. Vijf honderd ik haal in de kroon. Van alles zijn we klaar. Ik betaalde alles aan van land. Er was niemand die me deerde. In wij zieken keek ik een tipsie, dan was het fijn de waar. Ze moppert alweer, ze moppert mopper de hele dag. Ze moppert alweer, ze moppert alweer, ze moppert de hele dag. Niks meer zeggen. Hou je mond, zou niet willen, en ander het verschoon. Niks meer zeggen. Hou je mond, zou niet willen, en ander het verschoon. Op de Willemstraat. De Willemstraat is meubelzoo. Daar moet je de jongens in meidjes in draaien. Fijn s's het s'avonds laat. Op de Willemstraat ben ik geboren. De Willemstraat is meubelzoo. Als je meer in draaien.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 We hebben een ogenleg gehad Met de tootertje Met de tootertje Met de tootertje We kunnen hier mitten in de stad Met de tootertje Met de tootertje Met de tootertje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 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met alleen maar mooie oud muziek. Ik bedank nog even kort draaien voor het beschikbaar stellen van al deze gezellige, mooie oud muziek. En ik laat u achter met Willy Alberti. Met veel mooier dan het mooiste schilderij. Wens u nog een fijn weekend, fijne zondag en misschien tot volgende week. Tot ziens. Ik hou van mooie dingen op artistiek gebied. Zie je van wens jullie allemaal fijne dagen en een